Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het referentwet in Turkije hebben Turkse Nederlanders massaal voor de wijziging van president Erdogan gestemd. Ongeveer 71% stemde voor meer macht van de president. Alleen in België en Oostenrijk was het percentage hoger. In Groot-Brittannië stemden Turkse kiezers juist massaal tegen de grondwetswijziging. Daar was maar 20% voor. In Hilversum heeft de grote brand gewoed in een slagerij en een woning daarboven. Vanwege de rook moesten 16 mensen hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau. Ze kunnen voorlopig niet terug. Er is niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand in Hilversum wordt nog onderzocht. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence is begonnen aan een tiendaagse rondreis in Zuidoost-Azië en Australië. Hij begon met een bezoek aan een Amerikaanse legerbasis in Zuid-Korea, vlakbij de gedemilitariseerde zone langs de grens met Noord-Korea. De spanningen in die regio zijn de laatste tijd opgelopen. Zondag deed het Noord-Koreaanse leger een raketproef, die overigens mislukt zou zijn. Ook werd rekening gehouden met een nieuwe kernproef door Noord-Korea en stuurde de VS een vliegdekschip naar het Koreaanse Schiereiland. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines heeft opnieuw passagiers onder dwang uit een toestel laten halen. Een verloofd stel dat op weg was naar een bruiloft in Costa Rica werd van de vlucht gehaald. Volgens United probeerden ze een paar keer te gaan zitten op stoelen waarvoor ze niet hadden betaald. Het stel zelf zegt zelf dat er iemand lag te slapen op hun stoelen. Een unieke verzameling, eeuwenoud Noordpoolijs, is deels verloren gegaan door een kapotte vriezer. Medewerkers van de universiteit in Alberta in Canada ontdekten dat een deel van hun collectie in plasjes op de vloer lag. De universiteit heeft in twee grote vriezers bijna anderhalve kilometer aan ijskernen liggen. De samenstelling van het ijs kan wetenschappers veel leren over het klimaat van duizenden jaren geleden. Het weer, wolkenvelden, in het zuiden nog wat regen en vanuit het noorden steeds meer zon. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Stant op zaterdag bij CFM. Met deze single van de Doobie Brothers en de Long Train Running. Ja, het is 6 over twee. Ze zit weer tegenover mij, Dolly Tempierik. Goedemiddag, Dolly. Hé, hey, goedemiddag Rob en goedemiddag oh. luisteraars. Wat ja, gezellig weer. We zijn er weer tussen 2 en 5 uur. die zit nog steeds in Spanje. Maar uh, volgens mij is hij zijn koffers inmiddels aan het pakken. Oh, is dat zo? Ja. Ah, dus morgen. volgende week zit hij weer op zijn post. De morgen komt hij weer terug. Oh, hallo kijk Albert aan. Jan, We hallo. hebben je gemist hoor, Albert-Jan. Zo is dat. Ja. Gezellig. Maar nog één dagje zonder ja. Albert-Jan, maar met jou. Gezellig. Ja, toch? Ja. <laughs> wat, wat gaan we vanmiddag allemaal doen, uh, Dolly? Oh jee, oh jee. Is, er is zo ontzettend veel. We hebben uh, een, een mooi gedicht. Uh, Dier van de Week. We gaan even naar het weer kijken. Wat staat ons te wachten voor de paas? De evenementenagenda gaan we uiteraard goed doornemen. En um, wat nieuws, links en rechts. Er zijn nogal wat dingetjes gebeurd en beslissingen genomen de afgelopen tijd. En uh, we schakelen natuurlijk af en toe even naar uh, Willem van Densen. Ja, de paasraces ja? uh, dit ja, weekend. Ja, daar Heerlijk. willen we natuurlijk ook alles van weten. Hè? Wat, wat, hoe gaat dat allemaal op het circuit momenteel? En uh, daar gaat hij straks verslag van doen, hè, regelmatig. En uh, we hebben nog een uh, leuk interview met Michel Vaas over het Vintage Weekend. Ja, vandaag en vandaag de demonstratie ja. daarvan op het Raadhuisplein. Ja, dat is druk, hoor. Het is druk daar. Er wordt veel gefilmd, er wordt veel gefotografeerd... er wordt veel geïnformeerd en gevraagd. Dus uh, hij heeft wat dat betreft nu al succes. Dus hopen dat dat doorzet uh, in het weekend. Dat het vindt het weekend ook echt is. En, um... In het laatste uur komt hij langs. Marco Termes. Ja. Want ja. Uh, volgende week dan, uh, wordt er een uh, nieuwe foto-expositie geopend. Boven de HEMA. Ja. En uh, hij doet daar aan mee. De ja, daar, fotograaf Marco Temes. Dus ja, even geen schrijver en dichter, maar en fotograaf. Daar, en ook daar is hij weer goed in. Die man, alles wat hij vastpakt, is hij goed in. Hè? Ja, of een tennis, of een papier, of een uh, potentoestel. Het, het, het is allemaal prachtig. Of een vrouw. Nou, daar weet ik nog Dat niks van. Oh, okay. Daar kan ik nog niet over, nou ja, daar kan ik niet over meepraten. Ik ga geen nog zeggen. Daar kan ik niet over meepraten. In het laatste uur tussen vier en half vijf gaan we gezellig met Marco Temes praten. De fototento-stelling die hij samen doet met Onno van Middelkoop. Nou, reden genoeg om te blijven luisteren naar de zaterdagmiddag van CFM. Want we hebben buiten de informatie ook heel veel lekkere muziek. Waaronder deze van Climie en Fisher Rise to the Occasion. Dit een hit was van Kleini Fischer. You're Rice right to the occasion uit de jaren 80. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En via onze website www.zfmzandvoort.nl blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. En luister live mee naar ZFM Zandvoort. The club isn't the best place to find the lovers of so the bar is where I go.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 Het begint altijd heel erg goed op de vrijdagmiddag. Tussen 3 en 5 uur de Euro Breakdown, gepresenteerd door uh, Maurice Mulder. En ook dit was er niet uit onze eigen Europese hitlijst. Jordan Ed Sheeran en Shape of You. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, den eerste maandag gaan wij vandaag live schakelen met circuit, park enzovoorts. Daar is Willem van Dinsen, want het is feest op het circuit. Het paasweekend, altijd een uh, mooi weekend, Willem. Goedemiddag. Ja, goeiemiddag vanaf uh, circuitpark, uh, Circuit Zandvoort uh, tegenwoordig. De naam is veranderd in uh, Circuit Zandvoort. Dus we gaan dat park uh, gaan we achterwege laten. Ik en heb ook altijd rot gezocht naar dat park. Ik kon het nergens vinden, dat parkje. He? Nee, nou, nee. ik wil het je wel een keer laten zien. Oh, dat klinkt spattern. Nee, maar, maar, maar goed. Die uh, <laughs> uh, Zandvoort de paasreis is uh, dit. Uh, weekend de opening van het uh, ja, autosportseizoen uh, hier op uh, Zandvoort. En, uh, ja, we hebben zojuist hebben we een uh, race gehad. En dat was de race van de Porsche ADCPR uh, waar al die afkortingen voor staan. Schiet me even niet te binnen. Maar het was een leuke race over uh, 12 ronden. Uiteindelijk gewonnen door uh, Edwin uh, van Wijngaarden met op de tweede plaats uh, Ruud Suikerbuik en derde eind uh, Gideon uh, Wijnschink. Het weekend uh, staat in het teken uh, vooral van de Dutch Supercar Challenge. Die heeft het uh, grootste startveld... Uh... Het startveld ook in uh, diverse divisies, met uh, prachtige auto's daarbij. Maar de grootste auto's, uh, ja, die vinden we uiteraard terug, want ook die zijn uh, aanwezig dit weekend op Zandvoort. Dat zijn de Trucks, uh, want we hebben ook weer een truckrace tijdens dit uh, paasweekend. En dat zijn uh, Trucks, ja, 1000 pk. Dus ja, hmm, dat is wel flink. Uh, in eerdere jaren hadden we dan, uh, werd voor de Trucks het uh, korte circuit gebruikt. Dit keer uh, gaan ze over het hele circuit. Daarin uh, wordt wel uh, de chicane aangenomen die richting uh, schijflak gaan, want als uh, die grote trucks uh, het schijflak uh, die kant op gaan en dat gaat met forse snelheid natuurlijk. Want het maximum voor die trucks uh, is 160. daar zijn ze op uh, beperkt. Uh, maar goed, als zo'n uh, truck daar uh, hard aankomt en de rennen doen we het niet helemaal goed, dan uh, tendert dat wel door. Vandaar dat daar uh, voor het schijflak even de chicaan uh, genomen wordt om het hele spul iets af te remmen. Oké, okay, nou dit weekend dus uh, de paasraces uh, op het circuit. Met uh, vier series uh, aan de start. Waaronder die uh, mooie truck uh, races waar je het net over had. En de club van, uh, van de Porsche die zojuist geëindigd zijn. Maar de ja. hoofdmoot zoals uh, jij zegt uh, Willem is de Supercar Challenge. Ja, de Supercar Challenge. En uh, ja, dat is wel een uh, flink startveld van uh, tegen de dertig uh, auto's aan. En dat uh, zorgt ook wel uh, voor geweld. En dan zien we zien prachtige auto's in zoals de markt. Porsche, Mercedes, Porsches, BMW's, ja, iedere. Automerk wat waar een beetje sportiviteit uitstalt, die kunnen we daar zien in dat startveld. Zijn er dit weekend ook nog Zandvoortussen die aan de start verschijnen? Uh, nou, ik ga even gauw kijken. Als ik het goed uh, had uit mijn hoofd, dan is in ieder geval Danny weer van Dongen aanwezig in de Dutch supercar. Dus, uh, maar het aandeel Zandvoortussen wat meedoet uh, dit weekend is minimaal. <laughs> Op Danny na dan. Uh, Oké, okay, nou, de, dit weekend dus uh, op zaterdag en zondag uh, de Paasraces. Ja. Is het nog steeds zo dat uh, sommige mensen denken dat het, uh, dat het op maandag is, uh, Willem? Nou ja, degene die ik tot nu toe gesproken heb, uh, die weten dat inmiddels al. Maar uh, ja, dat is, uh, ik dacht twee jaar geleden, ingevoerd. Eerder was het altijd op de zaterdag de kwalificatie en wat de races. En op de maandag uh, echt hoofdraces. Uh, als is teruggedraaid nu is op de zondag de races. Hij heeft met uh, veel. Uh, Dingen zijn er aanleiding voor geweest. Onder andere een hoop mensen die hier naartoe komen om te reizen, Die zeggen, ja, dan komen we, moeten we weer naar het hotel. En we hebben een extra hotelovernachting. Omdat we de zondag, uh, ja, we doen eigenlijk niets. Maar maandagochtend uh, moeten we weer vroeg hier aanwezig zijn. Vandaar om ook die kosten enigszins te drukken. Dat uh, paasreizers naar de paaszondag gezet zijn. Dat In ieder geval met uh, over zeven weken is dat uh, met pinkse. Zo duidelijk uh, komt de Superscar uh, Challenge uh, aan de start. Wij gaan jou weer spreken zo rond en nabij uh, kwart voor drie. Is dat goed uh, Willem? Dat is helemaal goed erop. Oké. Okay. Uh, tot, tot zo dan. Tot... En luisteraars ook. <laughs> tot zo Willem. Dankjewel. Uh, dag, Vanaf Willem. het circuit Park. Nee park niet meer. Nee, Vanaf circuit het circuit Zandvoort. <laughs> <laughs> de paasraces ook uh, bij CFM live te volgen. En hier is Michael Jackson. I'm telling you how I feel I'm gonna get your mind Don't you dare Jump on Jump Get on me Ziet je dat al, Dolly? I'm bad. I'm bad. Jij? Ja. Ja, dat wordt wel beweerd in dorp. In de wandelgangen. Maar ja, het is in de wandelgangen mensen... weer, hè. Die wandelgangen. Ja. Oh, het is oh, niet oh, oh, waar hoor, oh. mens. Hij is nee, helemaal ja. niet bad. Nee, ja, ja. Valt best wel mee, hè? He's a good... He's a jolly good family. Ah. is like jolly good family. Ga je nou zingen voor me? Wat leuk. Wat leuk. de Michael Jackson en bad. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, tekst tv, op tv, op kanaal 45. 45. En kijk je digitaal via Ziggo dan ga je naar kanaal 40 7 24 uur per dag ook op de tv. Spotlight on the side And whatever comes, comes through clear uh. All this jewelry ain't no use when it's this dark It's my favorite part, we see the lights they got so far It went too fast, we couldn't reach it with the arm Waste on the wrist, link a link of charm, yeah Laying with still a link apart Like we could die all young Could all blind, huh? we could see in 2020 twice, we could see it till the end. Spotlight on her face. Spotlight, put that spotlight on her face. We gon' pipe up and turn up, pipe up. We gon' light up and burn up.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 Carrying hey. out my diamond while I'm hopping out of spaceship. She's your information, take vacation to Malaysia. Yeah. You my baby, the pop up, flashing yeah. crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Fucking hey. my mentor, twenty thousand painting Picasso. Hey. Bitch, it be different, Devin with niggas like a nacho. Woo. took up a pen and diamond, dancing like Riccardo. Ricardo. Yeah. She having it with the color working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass that's in the back of us. Woo. Average, I'ma make a million on the average. Yeah. I'm riding with no brain, bitch, I'm out Do of bitch. I don't know your nights like this. Put some spice. Het stemmetje is zo leuk, hè? Oh, jo, de ziel van Kelvin Harris en Slides. Een plaat uit de hitlijsten van dit moment. Ja, de Supercar challenge staat inmiddels aan de start op het uh, circuit Zandvoort. Tijdens de paasreis dadelijk om kwart voor drie gaan we weer luidschakelen met Willem van Densen. Maar eerst krijg je zo dadelijk om half drie het CFM weerbericht voor de komende dagen. de zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde de single van Imagination en Just an Illusion. Wie een weer beneden? we gaan eens even kijken naar het weer voor de komende dagen. Want vandaag, ja, het is niet echt lekker weer buiten, Dolly. Wordt er nee, niet het, echt uh, uh, bos uh, wild van, zeg maar. Nee, het, het, het is aanvankelijk de hele dag bewolkt op deze zaterdag... met naar het zuidoosten wegtrekkende regen. Maar als het goed is... Uh, wordt het straks toch echt droog en blijft het droog... en gaat ook nog geregeld de zon tevoorschijn komen. Uh, er waait een uh, matige tot vrij krachtige en aan zeekrachtige noordwestenwind... en de temperatuur stijgt naar maximale graad of 11. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen... maar ook wolkenvelden en lokaal is toch een bui mogelijk. De noordwestenwind waait matig tot krachtig... en de temperatuur daalt naar een graad of 7. Dan gaan we naar het weer voor morgen, de eerste paasdag. Nou, dan beginnen we met af en toe zon. Maar ja, verder is het over het algemeen bewolkt... en in de loop van de middag gaat het regenen. De west- tot noordwestenwind waait matig tot krachtig... en de temperatuur stijgt naar een graad of tien. Heel erg mager, hè? Vind je heel mager, heel ja. mager. Dan gaan we eens kijken wat paasmaandag gaat brengen. Nou, dan schijnt ook weer geregeld de zon... Maar, hé, helaas, het komt ook tot enkele buien. De wind waait matig uit het noorden tot noordwesten... en de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 10. Nou, na maandag is er dinsdag nog een buienkans... maar de rest van de week blijft het droog... dankzij een hoge drukgebied boven onze streken. En bovendien gaat de zon flink schijnen... Hey. maar ja, dan krijg je weer dat de wind uit het noorden tot noordoosten waait... en daardoor wordt het dus niet warm... De maxima komen uit op waarden tussen de 9 en de 11 graden en in de nachten gaat het afkoelen naar waarden dicht bij het vriespunt. Met kans op vorst aan de grond. Koud, hè? Ja, Koud, hè? Ja, daar is die weer en, de kou. En je zou ja. maar, maar vakantie hebben. Nou nee. ja, dan moet je een dikke jas meenemen. Een dikke hè? jas, heel ja, goed. Ja, ja, ja. Maar dit was dus het weerbericht volgens uh, Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Ga dan uh, naar www.ricoweer.nl Of kijk ook eens op www.meteopagina.nl De weerpagina van onze eigen weerman Lex van der Hoorn. Dat was het weer. En de jullie zien dan Curtis Blow en The breaks. Your hands, everybody, if you got what it takes. Because I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks. Mm -hmm. Up, break it up, You crammed your cat Up in the sky and waving round from side to side. If you deserve a break tonight, somebody say alright. Alright. Say ho, ho. You don't stop. I keep on It up, break it up, break it up, break it up, break down! To the girl in brown, stop messing around! Break it up, break it up! To the guy in blue, what you gonna do? Break it up, break it up! And to the girl in green, So mean, break it up, break it up. And the guy in red, say what I said, break, break it up, break it up, break down. Just do it, just do it, just do it, do it, do it Just do it, just do it, just do it, do it, do it Say last week you made the perfect guy And he promised you the stars in the sky And he said this Cadillac was gold But he didn't say it was ten years old he took you out to the Red Coach Grill He forgot the cash and you paid the bill. That's the price, that's the price. He told you the story of his life. That's the price, that's the price. But he forgot the part about his wife. That's the price, that's Break it up, break it up, break it up, break down! Ja, mooi hè, om deze weer eens uh, terug te horen. De single van Curtis Blow in The Breaks, ja. En uh, als je hem uh, zijn gang laat gaan, uh, dan gaat hij nog wel 10 minuten door roken, die single. Zodanig gaan we weer live schakelen naar het circuit. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are. I'm driving a classic car. Cuba is not so far. I can Bring my guitar Baby, are we there yet? Meet me at the sunset Summer will be over soon I'll see you when you get there But until we get there, we'll Take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me? I've been there in Sicily. Willem van Dezen op het circuit belt. Nou, daar gaan we het zo dadelijk nog wel even over hebben. Ja, hij is te leuk. <laughs> Je hoorde, de single van Milo, onze zuidenbuur. Dat was uh, Howling at the Moon. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, en dan gaan we inderdaad weer schakelen naar Willem van Dezen. Het vervolg van de paasraces. En volgens mij, volgens de agenda Willem, de Supercar Challenge... Ja dat klopt helemaal. Uh, Rob uh, Superpart Challenge. Uh, Rijd een race over uh, één uur. Dat uh, is gewoon om uh, half. Drie. En om half vier is uiteraard uh, finish daarvan van die meneer de challenge. challenge uh, ja, een fors aantal uh, snelle en mooie auto's. Eerder vroeg jij mij of er een uh, zandfoto's uh, nog actief waren op de screen. Ik noemde toen de naam uh, Danny van Dongen. Nou, ik dacht dat hij mee zou doen, maar ik sprak hem net even. En hij zei nee, helaas uh, niet. Dus uh, nou, dat is ook even rechtgezet uh, dat hij uh, dus niet mee reed, uh, hier dit weekend. Oké. Okay. Ja, superkartje, jongens. inmiddels een uh, klein kwartier uh, bezig uh, in die race van een uur. En we zien aan de leiding uh, zien we de equipe, want uh, ze rijden een race over een uur. Uiteraard met verplicht uh, Pits op. Aan de leiding is het uh, equip van uh, Marcel uh, van de A. Op de tweede plaats is het uh, Rogier. Uh, Kruuwels en derde vinden we inmiddels terug. Uh, ja, goed old, uh, die man reist al uh, zolang ik uh, mijn ogen open. Uh, heb Koreuser uh, en uh, ja, die nog steeds uh, fantastisch. Ik denk dat hij al uh, 30, 40 jaar actief is op de circuit. Dus ja, het dus even.. Uh, wat minder met de supercars. We hebben om de een of andere reden hebben we een safety car situatie, dus uh, of uh, safety cars uh, komen dan niet meer in de baan. Is code 60. Dus alle snelle auto's uh, rijden 60 km per uur nu over het publiek. Dat houdt in dat ik ook mee zou kunnen doen en het uh, tempo van het leiden zou kunnen volgen. Dat lijkt me wel, uh, Willem. Ja. Ja, Willem, als mensen trouwens mee willen kijken... jij bent live op het circuit... maar je hoeft niet eens op het circuit te zijn om live mee te kijken... want het kan ook via onze CFM-app. Wist je dat al? Ja, dat wist ik, maar ik wist niet dat het vandaag ook al actief was. Ja, vandaag de hele dag de live beelden vanaf het circuitpark Salford. Download even de app en je kan meekijken. Oké, okay, nou, is heel mooi. Ja, die ga ik erop zetten op de telefoon. Ja, helemaal goed. Dankjewel Willem voor dit moment. En uh, straks komen we in het volgende uur weer bij je terug. Willem van deze vanaf Circuit Park Zandvoort. de Paasraces. Deze zaterdag en zondag. En hier is door Lipa. Gewoon een lekkere single, hè? deze van Dua Lipa en Be The One. Ja, het is tien of uh, drie uur, uh, goedemiddag Zandvoort. En het Zandvoort nieuws in het kort, we hebben het voor je. Ja, nou, we beginnen wel met een, met een triest bericht eigenlijk. Nou ja, triest, het, het is heel jammer, maar de organisatie van de paaseditie Art Boulevard Zandvoort heeft uh, een, een beslissing moeten nemen... en uh, vanwege het slechte weer... hebben ze dit evenement moeten annuleren. Mm. Want uh, de verwachtingen van de aankomende dagen... waren zo slecht dat het niet verantwoord zou zijn geweest... om de kostbare werken op de, met de kostbare werken op de boulevard te gaan staan. En uh, ja, helaas hebben ze dat niet in de hand. En uh, de organisatie hoopt toch de gasten... een volgende editie te mogen verwelkomen. En dat geldt dan... Uh, nog steeds dat de deelname voor het eerste weekend geheel gratis is. En als het goede weerzicht aandient... zal de organisatie iedereen via Facebook op de hoogte brengen... van de volgende editie van Art Boulevard Zandvoort. En dan nog even een berichtje wat de zeeweg aangaat. Sinds afgelopen donderdagavond zijn de rijbanen van de zeeweg in Bloemendaal... Onder de nieuwe natuurbrug Zeeport in beide richtingen weer opengesteld voor verkeer. De maximum toegestaande snelheid blijft voorlopig gehandhaafd op 50 kilometer per uur. Want de werklieden aan de brug zullen nog regelmatig van de wegdelen gebruik maken... bij het voortzetten van de werkzaamheden. Dus houd er daarom rekening met hun veiligheid en uiteraard ook met uw eigen portemonnee. Want de bekeuringen die u krijgt voor te hard rijden, zeker op dat punt, zijn niet misselijk. Is er nog tijd voor nog een berichtje of ja, zet je er van. Uh, ja, want uh, gistermiddag, even voor half zes, werd de brandweer gealarmeerd voor een brand aan de secretaris Bosmanstraat. Hierop zijn de spuitgasten met de twee spuiten en de ladderwagen uitgerukt naar de plek des onheils. Bewoners van het pand ontdekten dat de brand was ontstaan in de wasdroger. Ze hebben snel en adequaat gehandeld... door het brandende droger snel naar buiten te verplaatsen. Door dit snelle optreden is veel erger voorkomen. Toen de brandweer arriveerde... was er inmiddels al geen sprake meer van brand. De verbrande spullen lagen buiten... en er is nog wel een nakontrole gedaan. De bewoners hadden wel rook ingeademd... en deze zijn door de medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd... maar gelukkig hoefden zij niet mee naar het ziekenhuis. Dankjewel, Dolly. Yep. Ja, zo wordt ook uh, de was droger, hè? Om zo ja, het te maar. zeggen. Ja, ja iets te droog. Zo wordt hij wel heel erg droog. Hmm. Gelukkig is dat uh, daar uh, goed afgelopen op de secretaris-Bosmanstraat. Gisteren, zo uh, rond het eten, moest de brandweer uitrukken. We hebben een hard Zalvoortsnieuws in het kort worden u op de zaterdagmiddag bij ZFM Days van Billy Joel. Hey, You're Only Human. Wil je trouwens het Zalvoortsnieuws blijven volgen? Dat kan uiteraard via www.zfmsandvoorts.nl www En mocht je hem nog niet hebben, dan kan het ook via onze eigen CFM app. En die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store.